Fabuleus en Braakland deden niet alleen hetzelfde gebouw aan de oude graansilo's. Voor het eerst hebben ze ook samengewerkt voor een voorstelling. En nu hebben we Peter Antonissen, dramaturg van Fabuleus, en Adriaan van Aken, schrijver en regisseur bij Braakland, samen in de studio. Welkom, heren. Goedenavond. Is het niet wat te krap daar aan hetzelfde micro? Zo. hè? <laughs> ja, is wel een halve meter tussen ja, ons, denk ik. We zijn dus op respectabele afstand. Ook in het samenwerken? Goh. Er zit ook een muur tussen, hè? Uh, eentje. Ja, voilà. Goh. Maar die muur hebben we nu dan uh, tijdelijk even afgebroken. voor een samenwerking. voor de nieuwste Braaklandse voorstelling Roadmovie. En waar gaat die voorstelling precies over? Goed. Je kunt er heel veel verschillende samenvattingen van geven. Maar mijn, mijn lievelingssamenvatting is. Uh, een vader uh, wil zijn dochter vertellen dat het leven kut is. Uh, en als hij er eindelijk toe komt, na vele jaren, uh, blijkt zij het al te weten. Ja. <laughs> maar kunt, ui, dat is niet het verhaal dat ik samenvat, maar zo een van de belangrijkste inhouden of zo van de voorstelling. Ja, en het gaat ook over vluchten. Het gaat ook over vluchten, ja. Dat is, uh, uh, het is de dochter die op de vlucht is en wiens voortschrijdende vlucht dat je kunt volgen via filmpjes en audiomontages. Maar het is op deze plaats toch het verhaal van de vader. Uh, en... Uh, Wiens hele leven dat je zo'n beetje ziet voorbij trekken in korte fragmenten. Uh, en uiteindelijk moet hij dus zien samen te komen met die dochter. Hè. En dat geschiet dan uh, ook op het einde. Ja. Gelukkig. Uh, het is een voorstelling met een relatief goed einde. Uh, ja. Ja. over uh, het narratief gesproken. Adriaan, jij hebt ook de tekst geschreven. Ja, dat klopt. En uh, heb je ergens je inspiratie gehaald? Gewoon. Het is voor mij allemaal begonnen bij een. een uh, Internetdocument uh, staat op deceptictank.org en uh, dat heet How to Disappear Completely Without a Trace In America zit er ook nog ergens bij, want het is echt wel een heel Amerikaans document uh. en dat is heel letterlijk een handleiding in uh, als je op de vlucht moet voor weet ik veel wie en om weet ik veel welke reden, want dat maakt niks uit uh, wat dat je dan moet doen waar dat je dan mee rekening, waar dat je rekening mee moet houden en wat is het nee, een voorbeeld? Een heel spannend document. Ja. Goh, uh, eens denken hè? Ik zou ineens iets, want het, is, het, het leuke aan het document is dat, uh, het komt niet heel geloofwaardig over, terwijl het wel echt, echt, echt is. Bedoeld uh, om te ontsnappen. Uh, ja, ja, ja, ja. Maar, maar soms zijn de tips zo over de top, dat je denkt van, ze zijn, we, zijn we met mijn aan het spelen. Maar, uh, bijvoorbeeld, uh, uh, als je aan het vluchten zei, gebruik wc-papier. Dat smijt er natuurlijk gewoon in de, in de wc. Behalve op vliegtuigen. Uh, want daar uh, verdwijnt het wc-papier in een septische tank in het vliegtuig. Die kan geleegd worden. En zo kunnen ze uw gebruikt wc-papier toch terugvinden. En onderzoeken en zo uh, verifiëren dat je op dat vliegtuig zit. Dus gebruikt wc-papier moet opvouwen en onder je oksels bewaren En dan wordt er direct bij gewaarschuwd van pas op... Let op voor zichtbare uitstulpingen, voor beelden. Want uh, douaniers uh, kunnen u, dan, u er dan uitpikken, u naar het kleinste kamertje brengen uh, en u vragen om te strippen. En als ze dan gebruikt wc-papier vinden, ja, dan staat er dat dan, natuurlijk. Dan weet ze hoe is. Dan mocht het, het uitleggen. Ja. Ja. Dat is dan maar eentje van de zeer, zeer vele. Ja. Ja. En uh, wat hield de samenwerking met Fabuleus precies in? God, er is een soort van uh, project in een project, uh, zou je het kunnen noemen. Um, bij bij Rockmovie hoort een uh, uh, ware hitsingle. Uh, er is in de tekst namelijk sprake van een zomerhit die constant op de radio is. Uh, dus ik vroeg uh, Rudy en Gerit, Rudy Trove, Gerit Valkenaars de muzikanten van dienst, om zo'n hit te schrijven. En, uh, en ze zagen zichzelf niet goed toe in staat, dus hebben ze ons doorverwezen naar een soort van ja, een soort fantoom-songschrijversduo, Ghostwriters. Ja. Uh, de Gebroeders van de Walput. Wow mm -hmm. En uh, om dat dan te doen, we hebben dat dan gevraagd, we hebben natuurlijk, we hebben. ...ongelooflijk weinig geld ofzo, dus we hadden wat dat betreft weinig te bieden. Dus hebben ze ons doen beloven van, uh, dat we het nu niet alleen in de voorstelling zouden gebruiken... ...maar ook zouden proberen van, van het effectief tot een hit te doen maken. Dus hebben wij er een videoclip bij gedraaid. Ja. En daar komt fabuleus in het verhaal. Want uh, we vonden het wel een fijn idee om een videoclip te hebben... ...die wat refereert zo naar de klassiekers uit de jaren tachtig. De, de grote dansvideo's zo. Denk aan Be It... Uh, Girls Just Wanna Have Fun, Hey You, The Rockstudy Crew. Yeah. Met van die uh, grote dansensembles die ja, heel cliché dansbewegingen maken. Uh, en uh, via... Uh, hebben we hebben dat dan eerst aan Veerle gevraagd, Veerle van Fabuleus. Zeer bekend persoon uh, in de <laughs> Molens. Yeah. <laughs> uh, en uh, zo zijn we bij Randy De Vliegen uitgekomen, wat dat dan uh, exact de man was die we zochten. Yeah. Een heel goede choreograaf, die ook heel vlot werkt mee. Uh, allemaal dansers die hem niet eens allemaal bekend waren. Een deel van zijn, zijn cast zat er wel in van uh, genderblenders, Gender de nieuwe voorstelling van Fabuleus. Uh, maar ook veel dansers die hem nog nooit had gezien. Dus. Mm -hmm. En hij moest dus op een paar uur tijd dat, dat in elkaar steken. Uh, yeah. Want dat mocht nog wel te draaien. En dat is dan een, een filmpje geworden dat je ook op YouTube kan bekijken? Ja, op onze site kun je, kun je dat bekijken. Ja, dat waar ik download <laughs> nog draai. Bra Bra Braakland.be yeah. Ja, voilà, daar kun je dat bekijken. En als je effectief vindt dat het traag inhoudt... ...dan kun je doorklikken naar YouTube. Maar het is wel de bedoeling dat het verspreid wordt. Ja, is zo. Ja. Uh, we hebben bijvoorbeeld... Uh, ...met Gym TV aan het praten. Mm. Erover. Maar het is nog niet door, Maar het vindt er dik in dat we... ...dat daar bijvoorbeeld op zou uh, gespeeld worden. Ja. Uh, het is uh, uh, echt wel een hit. Maar misschien moeten we eens, eens een stukje luisteren. Wel ja, anders gaan we naar uh, een, een stukje Dat is nummer 7. De wolfwisselsong. De wolfwisselsang heet het... Ja, wolf Gaan we erover praten nog? Uh, nog heel even. Ja, het is een... We mogen het al opzetten zo. Uh, zoals je zult, zult horen is het een nummer dat opgehangen is aan uh, een heel simpele gimmick, namelijk een wolfwissel, heel in het Engels. Dat is een typische bouwwerkersfluitje. Zo zouden wij het noemen. Dit is ik. Niet. Ja. En er zitten ook heel veel vingerknips en handklaps in. Wat het ook heel commercieel maakt uh, <laughs> schikt, uh, ja. heel, uh, heel catchy. Dat was uh, de Wolf Whistle Song, een samenwerking van Fabuleus met Braakland. Um, maar zoals ik het goed begrepen heb, wordt het dus een heel multimediale muzikale voorstelling. Eigenlijk wat we al gewoon zijn van Braakland. Dus... Goh, uh, bij multimedia denk ik onmiddellijk aan video. En dat is toch iets waar we denk ik, nog maar één keer echt uitgebreid mee gewerkt hebben, namelijk in dansen, drinken, betalen. Ook in andere voorstellingen is een schermje hier of een schermje daar. Maar het is eigenlijk de tweede met, uh, met video. Uh, opnieuw Johan, Johan Leijsters, die uh, filmt en monteert. Uh, en ja, inderdaad. En ja, we maken muziektheater. Dat is natuurlijk uh, in een bepaald opzicht sowieso multimedia. Hè. Uh, en bij ons, uh, dat is de eigenheid van het gezelschap toch, dat de muziek en een tekst als evenwaardig worden beschouwd en, uh, niet alleen door elkaar, maar ook naast elkaar worden gebruikt. Uh, in de hoop dat ze elkaar versterken of aanvullen. Of, uh, dat het uh, iets meer wordt dan gewoon uh, teksttheater of gewoon een concert. Ja, ja. ja. Um, nog even over de samenwerking met Fabuleus. Smaakte die naar meer? <laughs> maar ik denk dat dat spontaan wel gaat komen. Hè? Uh, en wat denk jij, Peter? Ja, ik denk dat wel. Het is, het is ook niet, niet toevallig. Het Valkenaars heeft nu mee de muziek gemaakt voor deze voorstelling. Ja. En hij heeft vorig jaar ook de muziek gemaakt van, van een voorstelling voor Fabuleus. Dus uh, ja, God, ik, denk, ik vind dat dat een verhaal is met, met twee kanten. Ik, ik denk aan de ene kant dat, dat het heel goed is dat je, dat je over dat muurtje heen kijkt en dat je ze dingen samen doet. Tegelijkertijd moet het ook nooit iets, iets gedwongens uh, hebben, vind ik. Want dat heeft ook geen, geen zin. Mm -hmm. Dus zoals dat nu loopt, vind ik dat, vind ik dat eigenlijk zelf heel, heel prima. Dat gebeurt organisch en dat is zeer fijn. Ja, yeah. en daar denk je ook zo over. Uh, ja, absoluut. Er zullen wel eens momenten komen. Bijvoorbeeld, we hebben Van den Rond gemaakt uh, vorig seizoen. Ach, dit seizoen is dat pas een première gegaan. Dat is een jeugdvoorstelling. Uh, nu, het is nu een, een monoloog met twee muzikanten. Maar wij maken dus ook wel eens jeugdvoorstellingen, bijvoorbeeld. Zoals dus Fabuleus ook wel eens muziektheater maakt. Of iets uh, in ieder geval theater met muziek uh, maakt. Uh, dus dat gaat er zeker wel eens van komen dat we uitgebreider samenwerken. Dat, we, dat, is het, dat lijkt mij de logica zelf. Maar... Dat moet er ook niet forceren of zo, hè, want de samenwerking is er sowieso door de onze spots bij u hangen en uh, ons geluidsmateriaal daar en jullie. Ah, je ja. In de molens is dat ook nodig, zo, want uh, als je gewoon in het stuk in het café kijkt, dan brengt veel meer gerief in het café dan uh, in de, hele de molens. Inmiddels <lacht> twee gezelschappen samen. Dus het is wel nodig om te delen ook. En, uh, ja, dat is een hele mooie en, boodschap ook. Uh. Ja. <lacht> <lacht> um. Nog even over Culturama. Roadmovie gaat in première op Culturama. En waar, waar kan je dan terecht? Uh, wij spelen in onze, in onze zaal in de molens van Orozov. Uh, waar de voorstelling ook gemaakt wordt. Dat is ook onze repetitieruimte. Uh, en dat is uh, meestal de beste plek om er naar te komen kijken. Ook. Want ze gaan ook op tournee. En, uh, maar als je kunt, komt dan vooral in Leuven kijken, zou ik zeggen. Het is ook gewoon om nog eens in de molens te zijn. Het is veruit de bijzonderste plek van Leuven. Ik ben zelf niet van Leuven, dus ik kan dat echt wel <laughs> objectief melden dat de molens de, de, de, de, de mafste plek van Leuven is, op veel fronten. En dat is goed om dat nog eens te zijn, want dat is wat we een beetje missen. Een soort van iets dat continu gebeurt in de molens. Bijvoorbeeld een café of een wekelijks concert in plaats van maandelijks of drie maandelijks. Of dat er wat meer... Dat, daar moeten we aan werken in de toekomst gewoon met, Ook echt? met Artforum en... Moos en uh, andere mensen die er zitten. Ja. Het is echt niet ver van het centrum. <laughs> nee. Uh, Fabuleus uh, heeft ook een heel programma voor Cultuurama En Peter, kan je misschien vertellen wat Fabuleus allemaal gaat brengen? Ja. Um, het is een heel programma, zoals je zelf al zegt. We hebben uh, één eigen productie. Um, die was verondersteld om in première te gaan, maar door gezondheidsproblemen van één van de acteurs is dat een uh, try-out uh, geworden. Die voorstelling heet Leuke Mieke. Ja. En daarnaast hebben we drie voorstellingen die er staan op, op uitnodiging van ons. Uh, drie voorstellingen van, van jonge mensen die eigenlijk allemaal, uh, of een paar van de meeste, uh, bij ons gespeeld hebben in het verleden. En we vonden het wel prettig. Het zijn ook mensen die heel erg aan de weg aan het timmeren zijn, die, die ofwel een opleiding aan het volgen zijn of net afgestudeerd zijn. En we vonden het ook wel prettig om die mensen een, een podium te bieden in het kader van Culturama. Ja. En die vier voorstellingen samen, vormen samen met Roadmovie en een voorstelling van het zesde bedrijf uit Antwerpen, die op uitnodiging van 30cc in uh, de Molens van Noorsoven staat, voor een theaterparcours. Ja. En dat houdt dan weer in dat mensen uh, een voordelig kaartje kunnen kopen voor uh, drie voorstellingen samen. Die dan, ze kunnen drie voorstellingen kiezen of ze kunnen hun eigen parcours samenstellen. Ja. ja. ja. Um, over de voorstelling Leuke Mieke, uh, dat is een voorstelling van Leen Roels en Ruud Bastiaansen. Um, dat zijn dus try, try outs maar wat voor een voorstelling is dat precies? Um, ja, het, is, um, het zijn drie spelers eigenlijk, er is nog iemand bijgekomen. Owen ah, Weston ja. in, in, in, in, een, in een latere fase, dus er zijn drie spelers op scène. Leen Roels heeft de tekst uh, zelf geschreven. Ja, de titel wijst, wijst er eigenlijk al een, al een, al een beetje op. Uh, het is een ziekte of een restaurant? Ik weet het het niet is zien. geen restaurant. Dat is eigenlijk de eerste reactie die een aantal mensen bij ons in huis ook hadden toen, uh, toen Leen met die uh, titel tevoorschijn kwam. Ja. Maar uh, ja, tegelijkertijd hadden wij toen ook de reactie van Boon, dat is natuurlijk een associatie die mensen in Leuven gaan, uh, gaan maken. Ja, en het is ook een beetje een vreemde naam voor een restaurant eigenlijk ook. Oh. Ja, daar wil ik me niet over uitspreken, maar... Bon, het is alleszins de bedoeling van, van die voorstelling ook elders dan in Leuven te spelen. En het is daarom dat we dachten, laten we toch voor die titel gaan. Ook omdat hij eigenlijk uh, ja, de, de, de twee aspecten die in die voorstelling zitten wel, wel goed weergeeft, vind ik. Van, je hebt inderdaad ziekte. Ja, laten we er geen doekjes om winden, daar gaat het ook over. Uh, maar dat betekent niet dat, uh, dat de voorstelling alleen maar een tranendal is. Het gaat eigenlijk over uh, de energie... Eigenlijk ook wel, die, die, die, die, die je hoopt te kunnen vinden als je met ziekte geconfronteerd wordt. Dus het gaat zowel over uh, ja, de, de, de zware als over de, positief is misschien een vreemd woord, maar toch uh, de, de, de optimistische kant die je er ook aan kan verbinden. Daar ja. gaat het eigenlijk over. En de drie andere makers die, uh, die ook in het parcours te zien zijn, dat is uh, Roos van Vlaanderen, Pieter-Jan de Wijngaard en uh, Timo de Keizers en Olivier Roel. Dat zijn drie heel uit uiteenlopende dingen. Mm -hmm. Ja, het zijn, het, zijn, het zijn dus drie verschillende voorstellingen. Ze hebben wel iets gemeen in, in die zin dat het dat drie monologen uh, met dan wel het verschil dat Pieter-Jan de Wijngaard en Roos van Vlaanderen hun eigen tekst ook, uh, ook geschreven hebben. En dat, uh, dat die voorstelling van Timo de Keizer, uh, dat dat eigenlijk een voorstelling is van een, van een jong collectief, ze zijn met drieën, dus naast Timo, Oliver Roels en Erasmus van Heddechem. Uh, ik vind dat Roos van Vlaanderen en Pieter-Jan de Wijngaard iets met elkaar te maken hebben, in die zin dat daar wel, laat me zeggen, voor, voor 20 procent... ...kabaret-invloeden inzitten. In die zin dat dat voorstellingen zijn... ...die wel een heel rechtstreeks uh, appel doen aan het publiek. publiek heel rechtstreeks aanspreken. Terwijl uh, Blind van, van Tybal dus en andere horen, ...want zo heet het Jonge Gentse Collectief... Uh, ...ja, dat is meer, en meer, en meer een fictief uh, verhaal. Een figuur die op scène wordt gezet en, en zijn verhaal vertelt, zeg maar... Ja, en uh, die verscheidenheid van uh, al die mensen die, die je hier al hebt opgezond, weerspiegelt dat ook wat, de verscheidenheid van, van invloeden die Fabuleus nu kent? Maar wat voor ons altijd, wat, wat voor ons een, een heel interessante evolutie is geweest en dat is, dat is intussen al wel, wel jaren uh, aan, aan, aan de gang, de twaalf de jaar dat we bestaan intussen, aanvankelijk... ...betrokken we toch heel erg mensen uit het Leuvense, dat was ook uh, uh, normaal. We zijn eigenlijk begonnen met een jongerenwerking die heel erg in Leuven was, uh, was verankerd. En dat is nog altijd zo, uh, maar iemand als Roos bijvoorbeeld was eigenlijk een van de eerste jongeren... ...die echt voor elke repetitie de stap deed om de trein te nemen van Gent naar Leuven te komen... Dus ja, je hebt sowieso heel veel verschillende invloedssferen dan toch, alleen al geografisch. Ja, en die mensen zijn ook heel andere wegen opgegaan. Roos van Vlaanderen is in Nederland gaan studeren. Uh, Pieter-Jan de Wijngaard heeft het Lemmens Instituut gedaan hier en studeert nu kleinkunst aan Herman Terling als, als, als tweede studie eigenlijk. Uh -huh. Dus ja, het zijn sowieso mensen met, met verschillende interesses en die voorstellingen zijn dan ook anders. Ja. Um, zijn er dingen op culturama die jullie zeker niet zouden willen missen, Adriaan? Of veter? <lacht> Zijn er dingen die... al heb eigenlijk... ik de, de, de brochure nog niet goed genoeg bestudeerd, moet ik eerlijk toegeven. Ja. Um, ja, dat van ons is wel. Goed. Nee, dat is dat. We <lacht> <lacht> moeten ze bieden om een track eruit te draaien. Ja, mensen inderdaad. Mensen niet denken dat een en al een officieel samendienst. Ja, is. <lacht> heb je, kan je zeggen misschien welke... Gewoon, misschien is Chicago wel tof. Dat is track 3. Ja, track is staat ondertussen op. Dat is de muziekdoos vals. Ja, zeg Peter en Adriaan. Heel erg bedankt voor naar de studio te komen. En ik wens jullie een heel fijne culturama toe. Dank je wel. Dank u wel.